2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse autoriteiten onderzoeken drie video's waarin agenten buitensporig geweld zouden gebruiken tegen betogers. Dat was bij protesten op de Dag van de Arbeid in Parijs afgelopen woensdag. De video's gaan rond op sociale media. Minister van Binnenlandse Zaken Castaner heeft al gezegd dat de agenten in kwestie gestraft worden als blijkt dat ze schuldig zijn. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft een reis naar de Verenigde Staten afgezegd na protesten tegen zijn komst. Hij zou later deze maand naar New York gaan voor een galadiner, omdat hij door de Braziliaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel was uitgeroepen tot persoon voor het jaar. Maar in de aanloop naar het evenement groeide het protest tegen de komst van de uiterst rechtse president vanwege zijn omstreden uitspraken over vrouwen en homo's. De burgemeester van New York noemde hem een gevaarlijk man... en grote sponsoren trokken zich terug. Het aantal Ebola-doden in Congo is de duizend gepasseerd. In augustus vorig jaar was het eerste ziektegeval... in het oosten van het Afrikaanse land. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een nieuw... nog niet-goedgekeurd vaccin inzetten... om de infectieziekte te bestrijden. Artsen zonder grenzen is bang dat Ebola overslaat... naar de miljoenenstad Goma, op de grens met Rwanda. President Trump heeft in een telefoongesprek met president Poetin gesproken over de mogelijkheid van een nieuw verdrag om het aantal kernwapens te beperken. China zou daar ook bij betrokken willen worden. Volgens het Witte Huis hebben Poetin en Trump een uur gepraat en het verder ook gehad over Noord-Korea en de situatie in Venezuela. Rusland is volgens Trump niet van plan zich te mengen in het conflict. Poetin hoopt wel op een spoedige oplossing. Het weer in het midden en zuiden van het land regen. In Zuid-Limburg kan natte sneeuw vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. Morgen verspreid over het land buien en dan wordt het hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.